Uitkeringsinstantie UWV moet meer geld krijgen om werklozen persoonlijk te kunnen begeleiden. PvdA Tweede Kamerlid Vermij dient daarvoor binnenkort een motie in. Dat heeft ze gezegd in het Radio 1-programma Reporter. Door bezuinigingen is de begeleiding van werklozen door het UWV steeds meer via internet gaan lopen. Nieuwe werklozen hebben in eerste instantie geen recht op persoonlijke begeleiding. In Keulen zijn radicaal linkse betogers geraakt met de politie. Bij het station in de Duitse stad waren twee groepen demonstranten. Aan de ene kant zo'n duizend mensen van de rechtsradicale actiegroep Hogesa, Aan de andere kant zo'n tienduizend tegendemonstranten met radicaal linkse activisten die naar de hogesa betoging wilden. De politie slaagde erin de betogers uit elkaar te houden. Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft de derde wereldtitel in zijn loopbaan veroverd. Op het circuit van Austin, Texas, won de 30-jarige Brit zijn tiende race van dit seizoen. De Nederlander Max Verstappen eindigde als vierde en evenaarde het beste resultaat dit seizoen dat hij in Hongarije neerzette.